Het demissionaire kabinet wil deze week nog een akkoord bereiken over de koopkracht. Het kabinet is dan wel gevallen, maar er wordt in Den Haag nog volop gepuzzeld over hoe Nederlanders kunnen worden ondersteund en hoe dat betaald moet worden. Je wordt verslaggever Marleen de Rooij. Ruim 1 miljoen mensen in Nederland dreigen in de armoede terecht te komen. Iets wat eigenlijk niemand in Den Haag wil laten gebeuren. Maar wil je het aanpakken, dan kost dat de schatkist ook direct miljarden. En daarom wordt er op de verschillende ministeries hier in Den Haag druk gesleuteld en gerekend, om te kijken of of in dit geval in kabinet nog zoveel geld kan vrijmaken. Er wordt volgens bronnen gekeken naar verhoging van onder meer de huur- en zorgtoeslag en het kindgebonden budget. De nieuwe begroting wordt gepresenteerd op Prinsjesdag en dat is over drie weken. De rechtszaak tegen de Amerikaanse oud-president Trump over het ondermijnen van de verkiezingsuitslag begint in maart volgend jaar. Dat heeft de rechter bepaald. Het is ongunstig voor Trump, want dat is midden in de campagnetijd voor de volgende presidentsverkiezingen. Trump probeert de zaak uit te stellen naar 2026, ver na de verkiezingen. Deze zaak staat los van een zaak in de Amerikaanse staat Georgia... waarvoor Trump zich afgelopen week meldde in de gevangenis. Valkenburg in Limburg komt na alle regen snel met maatregelen tegen wateroverlast. Vorige maand liepen straten en kelders onder water naar flinke plensbuien. En afgelopen vrijdag was het weer raak. En dus moet er wat gebeuren, vindt de burgemeester. Dat wil eigenlijk kijken welke fysieke maatregelen. Het verhogen van trottoirbanden, het verleggen van eh, ja, zeg maar kleine fysieke maatregelen. Ingrepen, om te voorkomen dat het water op bepaalde plekken binnenstroomt. In de zomer van 2021 ging het helemaal mis in Valkenburg. Door de overstromingen stonden straten onder water en raakten honderden huizen beschadigd. Dan nog het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgen kan er opnieuw een bui vallen, maar het is overwegend droog. En ook de zon laat zich af en toe zien en het wordt een graad of 19. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon. Zee. Zee. Zandvoort. En zomer. Zomerhit.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 was hem dan, de nummer 13. En Antunes met Left Hand Part. 1987 zijn ze begonnen onder de naam Nihilist. Wie weet het niet. Uh, dit nummer kwam in 1990. Ik vind het echt een heerlijk nummer. Ik hoorde hem toen bij Headbangers Ball MTV en ik dacht bah, dit moet ik hebben. En nu heb ik het ook. En laat ik het aan jullie horen. Aan jou horen. Um, de zanger is helaas al uh, in 2021 overleden aan uh, galwegkanker. Ongeneeslijk, helaas. Ja, dat was een groot verlies voor de metal scene. En uh, ja, we werden er al een beetje stil van. Um, we gaan nu wel lekker verder met de volgende Noorse band. Er is niet veel over te uh, vertellen. Ze hebben maar twee EP's uit. Geen hele albums. Drapyard. Luister maar lekker. Vlakte van Mordor. Oftewel, dit was Gorgorod... met het nummer Wound Upon Wound... die nagenoeg niet op Spotify te vinden is... maar wel in mijn cd-rec. En YouTube kan je maar vinden. Uh, Gorgoroth hebben hun nodige problemen gehad... met zangerwisselingen en bandrechten... en rechtszaken, bladibla. -bla. In fairness hebben het uiteindelijk allemaal gewonnen... en terecht... Vind ik, hij is de oprichter van de band, dus jij mag lekker met de naam er vandoor. Van de black metal gaan we nu weer over naar de death metal en hier een band heet Eternal. Heette ze met het nummer Locust Swarm. En ik denk, we gooien er eens lekker een rustig nummer doorheen tussen al die takken. Heerlijk. Dit was s met het nummer Der Lancer. s bestaat alweer sinds 1987. Ze hebben een kleine break gehad, maar in 2007 traden ze gewoon weer op. En het bekende stemgeluid van Martin van Drunen, ja, wie kent het niet. Hij heeft meerdere bands, onder andere Half of Bullets. Maar s is toch wel zijn bekende en dit nummer kwam van het album Death Hammer. Um, we gaan snel. Wat gaat het snel? Er zit alweer anderhalf uur op. Dat is niet te geloven. En dan uh, gaan we gewoon weer lekker verder met een heerlijk potje death metal weer. Van de band Decide. Oh, jou ja hoor, ik kan. <totstitie> En zoekt. Met het nummer... Waar heb ik het op geschreven? Oh ja, Until We Die. Ik was naar het troonfest toe. Het was de eerste band op de tweede dag, die opdracht. Ik had er nog nooit van gehoord. Ik denk, ik ga gewoon even kijken. Biertje in de hand. En ik dacht... Wauw, ik ga wat verder vooraan staan. Want dit klinkt wel heel gaaf. Het was trouwens een vrouw die je hoorde schreeuwen, zingen. Uh, ze hebben één... EP uit en één langspeelplaat. Een lang en vinyl niet op CD te krijgen. Misschien alsnog niet, maar... Wie weet binnenkort. En daarvoor draaien we... D-Side met... They are the children of the underworld. D-Side bestaat... Ander blaadje. <laughs> Al sinds 1987. Uh, dit nummer kwam in 1995... van het uh, album... Once Upon the Cross... Die site, wat letterlijk godsmoord betekent. Wat afgeleid is uit het Latijn. Deusdij, dat god betekent. En van homicide, suicide, moord. Daar is het allemaal van afgeleid. Dus de man heeft echt nagedacht over zijn bandnaam. Um, gaan we weer verder naar de volgende. En dat is een beetje van een controversieel album van de band. Morbid Angel, wat is van dat album... Divinum Insanus Heel veel mensen haten het album, want het is niet echt Morbid Angel-like In interview zeiden, je moet het album zes keer luisteren voordat je het goed vindt en ik geef de man daar gelijk in Ik vind het een heerlijk album Het is echt heel anders dan de andere Morbid Angel albums Maar ik heb er een nummer uitgekozen dat toch echt wel Morbid Angel is Luister maar lekker naar Blades for Baal Misschien herkende ze zijn stemgeluid al. Dit was Legion van de band Divian. Legion is natuurlijk de voormalige zanger van Marduk. En toen hij daar werd, ja, hij ermee stopte. Er werd uitgegooid, hoe je het wil noemen. Begon in zijn eigen band Divian. Hij heeft helaas maar twee albums gemaakt. Wel een paar keer opgetreden. En toen is hij naar een motorclub gegaan. Hij is tatoeëerder geworden. Hij heeft een eigen tatoeagezaak gehad. En nu zit hij helaas vast. Niet zo gezellig. Maar het is niet anders. Tot 2025. Misschien komt hij daarna nou weer vrij en gaat hij weer anders maken. Maar wij gaan nu lekker de concertagenda doen met waarom, Marcel. Waarom zit hij vast? Hij heeft foute dingen gedaan. Dus met messen, drugs. Oh, jongens. Laten hey, ja. we daar maar niet te veel in detail. Hey. Uh, gaan Wel een hele aardige gast. Maar echt. Dat wil ik geloven. Maar echt. Concertagenda nu. Concertagenda. De Play It Loud Concertagenda. Ja, op donderdag 28 augustus komt Headless Hunter ACU in Utrecht op stel te zetten met uh, stoeptegels. Headhunter, of Headless, head, uh, Headless Hunter, sorry, afkomstig uit de Nederlandse stad Eindhoven, is een vijfkoppige trash metal band die graag totale chaos creëert. De stoeptegels zijn dit jaar begonnen met het maken van pretpunk... en er is geen manier om te, uh, ze tegen te houden. Deze jongens zijn klaar om te feesten met bier en chaos. Doe je mee? De deuren gaan om 8 uur open. De band stoppen stipt om 11 uur. En voor betaling aan de deur dient u contant geld mee te nemen. De toegang is uitsluitend contant dus. De schade slechts 7 tot 10 euro. Niet helemaal in detail. Eén van de meest intense bands van dit moment... staat 3 september op het podium van de Scrapyard. Hexis uit Denemarken maakt een mix... Van blackened hardcore, grind en ronduit vernietigend geweld. De band is al jaren een fenomeen in de underground herrie scene en staat op zondag 3 september in de biertuin van Hal 25, de Scrapyard te Alkmaar. Al meer dan tien jaar staat de groep rond Rondman. Philip Andersen garant voor een betonverpulverende sound. En eindeloze tours die zelden minder dan 100 data aan een stuk bevatten. In verband met de grootte van de Scrapyard zijn er een gelimiteerd aantal kaarten beschikbaar. Dus mis deze show niet. Tickets zijn maar 12 euro. Vanaf 7 uur is de aanvang en het duurt tot half 12. Tot slot kun je nog naar de legendarische droneformatie Sun-O. die terugkeren in zijn oorspronkelijke vorm. Op 4 september tra trappen oprichter gitaristen Steven O'Malley en Greg Anderson hun Europese tour als Shoshin Duo af in de Paradiso Amsterdam. Omgeven door gewaarde, mist- en buizenversterkers... weet de band al 25 jaar de muzikale status quo uit te dagen... en synthese te smeden van metal, drone, noise en minimalistische maximalisme. Wees getuige van een intense fysieke lijfervaring... waarbij oeroude riffs, distortion en immense geluidsstructuren... je binnenste laten imploderen. Kaarten gaan vanaf 34 euro, inclusief lidmaatschap. De zaal gaat open om 7 uur en om half 8 zal Support Act Nadja beginnen. De muziek wordt omschreven als Ambient Doom, Dream Sludge of Metal Gaze. Het duo dat bestaat uit Aiden Barker en Leah Bukarev combineert de atmosferische texturen van Shoegaze en Ambient... met de zwaarte en het volume van Metal, Noise en Industrial. De band gaat sinds 2005 mee en deelde al het podium met artiesten als Earth, OM, Tim Hecker, Canate... The Neurosis en Godflesh. En dat was het weer voor deze week qua concertagenda's. Over twee weken hoor je weer nieuwe nieuws. Want ik ben met vakantie twee weken lang. Dus dan... Oh, ik heb je niet aanstaan. Sorry. Ben... Oh, je hebt mij niet aanstaan. Nee, ik heb hier nu heb even niet Ik wat aanstaan. vragen voor je. Je hebt mij niet aanstaan. Nee. <laughs> nee lekker dat je op vakantie gaat. Ja, niet, niet lekker, maar voor jou lekker. Voor mij even lekker, ja. Eventjes twee weken naar het zonnetje. Precies. Heerlijk. Naar Jamaica. Marcel. Ja? We hebben een verzoekje. Oh, we hebben een verzoekje ja, van wie? Van wie? Vertel, vertel, vertel. Een zeker iemand. En de yes. Of we nog een keer Hilt willen draaien. Nou, dat doen we wel graag. Nou, zeker. dan gaan we dat doen. Als en... jij nog verzoekjes hebt, kan je dat altijd indienen via mijn Facebook, Ben van Rode. Of via Instagram. Ja. Play, it loud. Kan ook Play it, ook. it loud. Via Play It Loud en de Facebookpagina. Wie we draaien we dan wel? Maar nu ja. gaan we... Ja, we hebben nog twee minuutjes. ik daar van Hilt draaien. Ja. Nog een keer. En wie was de verzoek... Uh, verzoeknummer, uh, een aanvrager, om het zo maar even te noemen. Lachs breu, dat is een van transferje. Ah, dat is de man van de band zelf. The man van, heel. Nou, thank you for listening. Yes, I hope someone you will so book you somewhere in the Netherlands sometimes, yeah. so we can see you live. That would be nice. Book them. Ja, yeah, zeker. We gaan ze supporten sowieso, En nou uh, gaan we er lekker naar luisteren en dan sluiten we hiermee af. Bedankt allemaal voor het luisteren. Ik ja, heb genoten. Ik ook. Het was hartstikke leuk om te doen, Ben. Jij deed het hartstikke goed. Er voor de eerste fouten keer. gemaakt. Ja, maar dat hoort bij Dingen die, bij die jullie niet keer. weten die fout gingen, maar dat maakt niet <laughs> uit. We <laughs> ja, hebben de luisteraars niks van uh, meegekregen. Dus uh, Precies. Ja, jullie heel erg bedankt voor het luisteren. We hebben nog even tijd om uh, nog wat vol te praten. Want het nummertje oh, wat Hilt uh, heeft aangevraagd. Ja, heel korte nummers. Twee, of twee nummers. Enfin, twee, twee, twee nummers. Twee, twee minuten bedoel twee ik. Sorry. Ja, heel kort. Heel allemaal korte nummers. Lekker. Ja, met alle in. Dat sowieso. Ze hebben uh, één album uit. Ja, dat is het album wat we hier bij ons hebben. En dat is een Valve, wat we al eerder noemen. Ja, ja inderdaad. Ja, ik had er nog nooit van gehoord, maar uh, nou, nee, ja, bedankt ja, voor het delen. De Marduk, ook, uh, hè, dus ja. dan volg ik dat allemaal, ja, dat wat ze allemaal doen. En, ja. Uh, ja, ik volg ze niet zo heel erg, maar... Uh, Vrijdag ik moet zeggen, komt de, trouwens ja. de nieuwe Marduk uit. Ik wou het net zeggen. Memento Mori. Yes, ik had al uh, de eerste single van ze gedraaid. Ja. In uh, de play, uh, play It Loud brand-new uitzending. De bedoeling was de ja. tweede single vandaag te draaien. Maar Dit is helaas niet uh, gelukt. Ik heb hem uh, fysiek niet mee, want nee. hij is er nog niet. Nee, ik had maar, hem uh, kunnen verzorgen als ik het wist. Maar vrijdag ja, komt hij uit. <laughs> ja. Memento mori. Ik ben maar me maar heel jullie houden hem te aan. goed. Volgende ja, 7%, maand 7%. Uh, in de tweede uitzending... dan krijgen jullie hem zeker te horen. Dan is hij ongetwijfeld al in het uh, bezit van Ben. Uiteraard. natuurlijk. in allerlei vormen. Ja, Oh, vinyl, vinyl, CD, Kijk. wooden box, alles. Dat ja. is de echte fan van Marduk, hè? Ja, ja. ja dan koop je alles en dan Tuurlijk. wachten we nog op de cassette en de picture disc en uh, de alles. Alles wat uh, ja. eraan gaat komen. Nou, ik ben hartstikke benieuwd uh, naar het nieuwe album ook. Ik ook, je maar, kan hem Als je goed zoekt, kan je al delen luisteren. Ja, ik doe het niet, want er is ik wil onlangs, nog uh, een nee, nieuwe single verschenen. Dus uh, ja, maar alle nummers kan je al. Uh, en die kan je al luisteren. Ja, oh, okay. ik, ik doe het niet. Ik wil ze in één keer nee, horen. Gewoon en, nou, wachten wow. tot het hele album. Kan je niet wachten, goed zoeken, dan vind je ze het. Maar we gaan er nu uit, dus met heel goed. <laughs> het is tijd. Bedankt voor het luisteren nogmaals en een, een fijne avond. En horns op.